Dit is het verhaal van Erik. Erik Pinksterblom. En dat verhaal begint in bed. Op het uur dat kinderen gaan slapen. Het uur waar grote mensen niets van weten. Alle dingen die aan de muur hangen, lossen langzaam op in het donker. En de wereld wordt zo stil, dat je bijna geen zuchtje meer hoort. Buiten loopt nog iemand voorbij. En in de verte roept een jongen naar een andere jongen. En je denkt: daar is er toch nog één die nog niet in bed ligt. Erik al wel. Maar ik ga nog niet slapen, dacht Erik. Het is net of er iets gaat gebeuren. Hij lag stil te kijken naar het boek dat op zijn nachtkastje lag: Solms klein insectenboek. Hij moest voor morgen alle insecten uit zijn hoofd kennen. Tot en met de meikevers. Erik had de hele middag zitten leren tot hij er duizelig van werd. Boven zijn bed hing een schilderij. Hij noemde het Wolle Wei, omdat er witte schaapjes op stonden, die in een groene wei aan het grazen waren. In de verte leunde een herder op zijn staf. Maar wat Erik het mooist vond, waren alle insecten die erop stonden, heel klein geschilderd. Rupsen, kevertjes, kleine spinnen, een worm, mieren... Helemaal onderaan lag een enorm slakkenhuis. Dat was natuurlijk zo groot, omdat het vooraan lag. Wat heerlijk om daar te wonen. Nooit geen huiswerk meer. Alleen maar spelen in het gras. S'avonds lang opblijven, niemand hier wat van zegt. En dan slapen. In die rode papaver daar links. Of in het slakkenhuis. ochtend sta je op, je wast je handen in een dauwdruppel, je loopt wat rond, je kijkt naar het uitkomen van de larfjes. Oh, wat... De volle De herder zwaaide naar hem. De schapen begonnen te blaten en de wolken dreven door de blauwe lucht. Tegelijk zag Erik dat zijn kussen enorm groot was geworden, als een berg sneeuw. Hij klom er tegenop, langs de spijnen van zijn bed omhoog tot vlak onder de lijst van het schilderij. En toen vloog hij met een reuze sprong de volle in. Zo, eens kijken waar de schaapherder is. Wat raar. Het lijkt wel of het gras steeds hoger wordt. Maar de grasprieten werden niet groter. Erik werd alsmaar kleiner. Tot hij ineens merkte dat alles om hem heen tot stilstand kwam. Hij liep naar de rand van het blad waar hij op terecht was gekomen. Een verschrikkelijke afgrond gaapte aan zijn voeten. In de diepte zag hij de meest wonderbaarlijke monsters rondkruipen met trillende voelsprieten en enorme dekschilden. Toen hij opkeek, stond er opeens een reusachtige wesp vlak voor hem, die hem onbewegelijk aanstaarde. Hebt u toestemming? Uh, dag, meneer Webs. Wasp. Uh, webs. Wasp, het is wasp, wasp, wasp. Webs, heeft u toestemming? Uh, —Toestemming voor wat, meneer? —Verboden terrein. —Oh, neemt u me niet kwalijk, meneer Webs. —Waasp! —Dit is toch de openbare weg? —Dit is eigen grond. U bent hier zeker vreemd. Uh, —Ja, ik, ik, ik kom van ver... Dit hele blad is van mij. Ik heb het van mijn vader, en die heeft het weer van zijn vader. Een familiestuk? Heel juist. Familiegrond, dat is het. U slaat de spijker op zijn kop. Mag ik mij voorstellen? Van Vliesvleugel, de oude tak. De oude tak? Ja, er is ook een nieuwe tak. De Liesheuveltjes. Uh, u snapt zeker wel uh, afijn. Ah, De Liesheuveltjes? De Liesheuveltjes, ja. Uh, mag ik nu misschien uw naam weten? Erik? Ik heet Erik. Nooit van gehoord. Uh, is het uh, van Erik of uh, gewoon Erik? Het is Erik Pinksterblom. Oude tak. Oude tak. Oh, ik zie het al. Z Zout u misschien bij mij thuis een hapje willen eten? Oh, ik heb best een beetje honger gekregen. Klim dan maar op mijn rug. Ik zie dat u geen vleugels heeft, en op te loop is het een heel eind. Uh, uh, komt u maar! Erik klom op de borstelige rug van de heer van Vliesvleugel en hield zich stevig vast aan de gele haartjes. De wesp sloeg zijn vleugels uit en schuil omhoog schoten ze de blauwe hemel. Zit u goed? Of u goed zit? Wat? Harde? Nou, liever niet. Ik heb een kleine hartkwaal. Nee, nee, is niks ernstigs. Ik heb zeven dochters. Zeven, ja. Allemaal ongetrouwd. Maar ze krijgen de naam van Vliesvleugel mee. Ze krijgen de naam van Vliesvleugel mee. Hebt u geld? Oh, aha, de spaarpot. <laughs> We zijn er. Ziet u die rode grisanta? Daar, ja. Dat is ons thuis. Hou u vast, we gaan landen. Oh, zo, zachte landing al, zeg ik het zelf. Uh, sta me toe dat ik u voorga. Ze gingen naar binnen. Meneer van Vliesvleugel zette zijn angel in de paraplubak en hing zijn vleugels op het daarvoor bestemde haakje. Daarna liepen ze een lange gang door waar het zo heerlijk zoet rook dat Erik bedwelmd raakte van de geur en even tegen de muur moest leunen. —Waar u niet goed? —Het uh, gaat alweer. —Misschien hebt u ook een kleine hartkwaal. <lacht> Kom u binnen! De wesp deed een deurtje open. Daarachter was een ruime zaal met hele dunne wanden, waar het licht paarsachtig doorheen kwam. In die zaal stond een heel dun stoeltje, gemaakt van rozenblaadjes. En op dat stoeltje zat mevrouw van Vliesvleugel. Toen ze binnenkwamen, stond ze op en maakte een kleine buiging toen ze aan Erik werd voorgesteld. ''We zijn altijd blij een heer te ontvangen. Een heer is een heer. Men is het of men is het niet, hè? Is men het, dan, dan is men het ook. Maar is men het niet, ja, dan is men het ook niet.'' En wordt men het ook niet? En wordt men het ook niet? Nee. Ha! Denkt u er ook zo over? Er werd thee ingeschonken, en Erik keek een beetje om zich heen. De kamer had kleine raampjes waar torren en kevers vlak langs kropen. Sommige waren zo groot dat het binnen helemaal donker werd als ze voorbij kwamen. Er is hier veel verkeer, toch zit er weinig bij waarmee men kennis zou willen maken. Oh, zitten toch hele aardige beesten tussen? Oh, kijk die vlinder, mooie kleuren. Die verraden hen juist, oh, men takelt zich niet zo toe. Uh, zeg, tot welke dierenfamilie behoort u eigenlijk? Gewoon, bij de mensen. Mensen? Nooit van gehoord. Ja, er is hier toch een herder op het schilderij? Wat, zegt u? Uh, nee, nee, niets, ik, uh, ik, ik dacht opeens iets. Dat kan men zo hebben. Goed, mensen dus. Vertelt u eens, hoeveel poten hebben ze? Nee, mensen hebben benen. Wat zijn dat, benen? Ja, ja, benen zijn eigenlijk poten. Ja, dat komt dus op hetzelfde neer, hè? Want als benen poten zijn, zijn poten ook benen, dus hoeveel poten hebben ze? Meestal twee. Twee poten dus. Vertelt u eens, dragen ze een angel? Wel? Een, een, een angel? Euh, nee, niet, euh, niet allemaal. Goed, niet allemaal, dat hoeft ook niet. De vraag is alleen, wie heeft er wel een angel? Heeft u een angel? Natuurlijk. Waar is hij dan? Uh, uh, hij zit in mijn uh, broek opgevouwen. Als ik hem losdraag, dan ben ik bang dat hij afknapt of kreukelt. Ah, uh, uh, uh, uh, mag ik u voorgaan?